Maak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Circus Zandvoort. Kom eens langs. De entree is gratis. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. Al twintig jaar. En, en jij beleeft het. het. ZFM. In 2010. Al twintig 20 jaar live. live. live. Met, met, met nu. Zandvoort op zaterdag.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 anymore Wij gaan in ieder geval nog twee uur lang door met uh, dit programma. Zandvoort op zaterdag over één stappen nou, stap en gesproken. gesproken. Je hoorde de single van McFadden en Whitehead. Zie fm voor Zandvoort en de regio. En uur twee is aangebroken, Albert Jong. Ja, we hebben ja, nog ja. Uh, vele, vele uh, items die we moeten bespreken. Ik denk niet dat het lukt om ze allemaal te bespreken. Maar uh, wat heb je weer een lijst voor je? Uh, ja, die evenementen je ja, okay. natuurlijk. Filmagenda, daar kom ik zo meteen direct even op terug.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 Ja.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 Nou, we hebben nieuws. De voetbalwedstrijd is vandaag uh, vanwege het uh, treurige ongeval, natuurlijk. Uh, met het uh, Poolse vliegtuig uh, wat, uh, wat later begonnen. Ja. We hebben ze ook een minuut stilte gehad uh, voor de ja, wedstrijd. Ja, ik dacht dat een van de jongens uh, van, uh, van Overbos. die uh, schijnen po een Poolse jongen te zijn. En die schijnt familieleden in dat vliegtuig te hebben. Een tweetal gehad. zelfs. He? Een tweetal zelfs, ja. ja. Dus vandaar dat ze later zijn begonnen. Maar goed, dan gaan we straks even weer. Uh,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 Als je zo naar buiten kijkt, dan uh, zit er een collega van ons... of ligt er een collega van ons jongen, te genieten jongen. van het mooie weer. Kort <laughs> Draaier is gearriveerd in de studio. Dan weet u dat maar vast. Cor in house. En wat heeft hij een kleurtje gekregen he? in één keer? Van een paar minuten zon. Hoe krijg je dat voor elkaar? Van een paar minuten zon. Ja. Zo'n kleur. Niet te geloven. <laughs> Hier is de laatste gescheiden single van Pull Jam. And Just Breathe. You understand that every life must the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 It's just breathe Practice all my sins Never gonna let me win oh, oh. Under everything Just another human being I don't want to hurt, there's so much in this world to make me believe, stay with me, oh, all I see, did I say that I need you, did I say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 I come cleaner Dat was de single van Pearl Jam en Just Brief. Nou, de zelf zit er net op van de wedstrijd van vanmiddag. Overbos tegen SVS over snel over naar Japfres. Jap. Ja inderdaad, het uh, moment dat jullie me inbelden toen uh, vloot de scheidsrechter voor de laatste keer voor de eerste helft. De die het absoluut niet moeilijk gehad, goede scheidsrechter trouwens ook. Maar Sandvat heeft het wel moeilijk met Overbos. Uh, het is een, een goede ploeg, houdt de bal goed in de ploeg. Uh, maar op dit, dat uh, loopt nu midden op het veld, echt een knolveld. Dat is, dat is nog heilig vergelijken met dit. Dat, uh, daar kan je niet technisch voetballen. Dat heeft Zandvoort eigenlijk nodig. Uh, er is nog een doelpunt afgekeurd. Godsdank. Uh, want uh, de spits van, uh, van uh, Overbos stond echt buiten spel, uh, scoorde wel. Maar uh, gelukkig gevlaagd en het signaal weer door de schijzer heeft overgenomen. Dus de Zandvoort is nu nog steeds bij rust uh, 0-1. En uh, zometeen gaat Zandvoort met de wind mee. Speelde zich vrij open uh, en er is vrij veel windstaten. Dus misschien dat we dan nog, uh, voor, een kunnen, nog voor een paar leuke dingen kunnen zorgen. Ja, verwacht je in de tweede helft uh, nog weer.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 Van Zandvoort ook op internet. <gibberish> <www> Zie <.zfmsandvoort .nl. gibberish> mij dat even moeilijk te maken hè, met de muziek nou, je nou, je het, je de keurig keurig Ja, dat dacht ik ook ja, Maar ik heb er alweer even voor je klaarstaan Nou, dan kan je kippen wel van. Ja, ja, ik zie hem <laughs> alweer staan op mijn scherm voor me Je hoort trouwens, uh, Estefan en de Miami Sound Machine en Konga, dat allemaal bij Sanford op zaterdag, lekkere zonnige zaterdagmiddag, wat wil je nou nog meer?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 ZFM, maak zijn naam want de zon schijnt. Dus pak je radio, radio. ren naar Frans en zet hem op 106.9, je ZFM, 24 uur per dag, reet de zomer. You know, some people just don't realize that, you know, when it's real, it you know, don't go bad, it just, it just gets better. ...maatje van uh, Albert-Jan Vos. Ryan Shaw hoor je op de Zandvoortse Radio. in It gets better. Voor Zandvoort en de regio. Albert-Jan, wat heb je nou weer voor nieuws meegenomen? <laughs> Vertel het. Nou, nee, <laughs> ik, ik vind het gewoon even een echte vermelding waard. Want uh, Bloemziek Bluis was het meest gewaardeerd. Want wat is er gebeurd? Sinds vorige week zijn Jeff en Henk Bluis van Bloemziek Bluis... ...in de Haltestraat. de meest klant-gastvriendelijke ondernemers... ...2009-2010 van Zandvoort geworden.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 Nou, bloemziek Bluis, van harte gefeliciteerd. Ook namens ZFM. Leuk hè, dat ze in de bloemetjes zijn gezet. Ja. Dat is het <lacht> toch leuk voor Bluis. <lacht> gefeliciteerd.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 Ja, waar we ondertussen in de 55e minuut zitten... maar in de 52e minuut was het dermate rommeltje voor het doel van uh, Boyd de Vet... dat uh, Overbos 5 simpel de 1-1, oftewel de gelijke stand kon, gaan aantekenen. Net, ik was net klaar met, met uh, uh, noteren van wat er gebeurd is... en de uh, schets bij verbazing, zie ik Stijn Stoppelaar ineens... Uh, voor het doel op een corner en die komt gewoon lekker 1-2 in. Zandvoort leidt dus de halve met 1-2. Oké, okay, dat zijn goede berichten, hè? meteen weer hersteld... zal wel aan de plaat liggen, denk ik. Maar we hebben weer een doelpunt. Jan Fres. Ja, inderdaad. Uh, wat eigenlijk een min of meer een mislukt schot was van Giray Kool, gaat via de Paal weer terug het veld in. En wie staat daar? Michel Daan, om zelfs het op 1-3 te brengen. Ja, Oké, okay. goede berichten dus.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 Maar uh, nee, dit is echt. Uh... In de tegenwoordige tijd met internet, met computer games, hè? dat gamen, dat is enorm populair, zag ik van de week op tv. Ja, dat is waanzinnig. Dat is waanzinnig, joh. Kon die kon jongen. Ben jij 9000... ook zo Kemen, Roy of niet? Een klein beetje. Een klein beetje, ja, ik zie het, ja, ja. Nog een beetje bleek gezicht. Je moet wel een beetje naar buiten gaan, hè, gewoon. Ja, gewoon graag. genieten van het mooie weer. En niet de hele tijd achter die computer zitten. <laughs> God, hey, ja, ja, goed. Dat heeft hij begrepen. Ja, dat heeft hij <laughs> begrepen.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 Want op dit moment is het de stralende zon. Het begint gewoon zelfs warm te worden in de zon. En, uh, en Sandvoort, ja, leidt nog steeds met 1-3. En heeft over het algemeen op dit moment het beter van het spel. Uh, Sandvoort is een paar keer dicht bij het uh, doel van de uh, Overbos gekomen. Zoals nu ook weer. Uh, maar die bal die gaat achter. Ja, is dus achtergelopen. Nijssenberg kon er niet goed bij komen. De berg, die uh, niet de berg is van vorige week. Of twee weken geleden is dat alweer. Uh, ja, die was toen geniaal. N nog probeert hij het maar. Het gaat dit niet. Hij is een goede verdediger tegenover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 En er moet een vevings een spel zilgelegd worden voor de administratie van de Zuidwerpen. Zandvoort uh, uh, nogmaals is uh, veelal op dit moment uh, te vinden op de helft van uh, Overbos. En de uitvallen van Overbos uh, zijn niet al te gevaarlijk. Dus uh, dat, uh, dat is dan anders dan in de eerste helft. Maar ja, Overbos speelt nu ook tegen een behoorlijk strakke wind in. En Zandvoort heeft uh, het, uh, het windje in de rug. En dat uh, zal toch wel enigszins een verschil maken. Dan gaat hij wel komen. Even kijken. Patrick Koper gaat hem nemen. De hoog in de doelmond. Dus daar gaat er iemand bij. Er kan mij... Ze bij hem. Hij gaat de langs zijn doen. Nou ja, raaklings een betertje. was toch wel een keer kansje weer. En uh, de keeper van Overbos kan de bal nu over gaan nemen. Het duurt heel eventjes, ik weet niet hoeveel tijd het... nog is voor het nieuws, maar het zal niet zo gek lang meer zijn. Slecht uit de trap, Patrick van Door, het gaat erbij komen, Michel Daan, we gaat niet erbij doen? Haalt het een één uit, oh, dat scheelde echt heel erg weinig. Nog geen 20 centimeter voor de paal langs, dan is is weer achter, de keeper van Overbus gaat weer in het spel brengen. Het is 1-3 en na het nieuws komen we weer bij je terug.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 GroenLinks heeft in Utrecht zijn conceptkandidatenlijst gepresenteerd. Een opvallende naam daarop is Bert van Bochelen... die interimvoorzitter is van de Christelijke Vakcentrale CNV. Hij staat op de lijst voor een plaats bij de eerste tien. Net als een bankier, Bruno Braakhuis, die manager is bij Van Landschot. Op de conceptlijst staan na partijleider Femke Halsema zittende Kamerleden... maar ook Greenpeace-directeur Lisbeth van Tongeren... directeur Jan Jaap Dirkmaat van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap... en Jesse Klaver, de voorzitter van de CNV Jongeren.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 Aanhangers van de verdreven premier Taksin eisen het vertrek van de huidige premier en nieuwe parlementsverkiezingen. Ze hebben verschillende overheidsgebouwen bezet. Niet alleen in Bangkok, maar sinds vandaag ook in twee noordelijke steden in Thailand. Het leger en de politie hebben de gebouwen.